Kees Groot met het NOS-journaal. De omstreden imam Fawaz Jeneit heeft van minister Blok van Veiligheid en Justitie... een tijdelijk gebiedsverbod opgelegd gekregen... voor de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk. Dat betekent dat hij niet meer mag prediken in en rond een islamitische boekwinkel... Burgemeester Krikke had aangedrongen op die maatregel. Volgens haar verkondigt Fawaz een intolerante boodschap... en draagt hij daarmee bij aan radicalisering. De imam preekt tegen homo's en vervloekte in het verleden... Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. Premier Rutte zegt dat de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet... nog steeds vertrouwen hebben in elkaar. Volgens hem is de kou over het lekken van informatie naar de pers uit de lucht. Vooral de ChristenUnie was daar boos over. Rutte zei dat de partijen elkaar geen verwijten maken. ChristenUnie-leider Segers wilde na de gesprekken niet zeggen of het vertrouwen volledig is hersteld. De vier partijen praten morgen wel gewoon verder. De gemeente Dordrecht wil net als Rotterdam en Den Haag zijn aandelen in energiebedrijf Eneco verkopen. Daarmee komt de meerderheid van de aandelen op de markt en is de weg vrij voor een nieuwe eigenaar, ook uit het buitenland. Eerder ging NUON al over in Zweedse handen. Eneco is nu eigendom van in totaal 53 gemeenten en die moeten voor 31 oktober laten weten wat ze met hun aandelen willen doen. Grace Mugabe, die in Zuid-Afrika wordt beschuldigd van het mishandelen van een fotomodel, is weer terug in Zimbabwe. De vrouw van president Mugabe zou zondag in Johannesburg een 20-jarig fotomodel hebben geslagen met een stekker. Grace Mugabe zou hebben gezegd dat ze zich zou melden bij de politie, maar ze deed dat uiteindelijk niet. Een Zimbabwaanse overheidsfunctionaris zegt dat hij niet begrijpt waar de aantijgingen uit Zuid-Afrika vandaan komen. Het weer, trekt trek stevige buien oostwaarts over het land, soms met onweer. Vannacht klaart het op, morgen regelmatig zon en nog een enkele bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en koeler.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 Metal nummer zonder franje, gewoon lekker het Hammer of the gods.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 Is oh!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 de volgende Bleed van sugar Van het album Up Zen.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 Brotherhood of the Snake. Zo so heet dat volgende nummer. En de band is testament.